We vragen uw aandacht voor De Draak, een hoorspel van Jevgeny Schwartz in de vertaling van de heer Lambeau. De rolverdeling is als volgt. Kater, Paul Deen. Lancelot, Hans Boswinkel. Scharrel, Frans Zomers. Elsje, Joke Hagelen. De Draak, Jan Borkes. Burgemeester Huip Oerizant, Henk Hans Karsenbarg, Ezeldrijvers Rudy West, Martin Simonis, Herman van Elen, Han Keunig en Donald de Marcas. Eerste burger Jan Verkoeren, Sipier Johan de Sla. Regie. Jan Wechter Mag ik me even voorstellen, ik ben een kater, dat wil zeggen in dit geval ben ik zelfs de kater. In dit geval daarmee wil ik zeggen wat die geschiedenis met de draak betreft. Als u er zich over mocht verwonderen hoe ik als kater, ook al heet ik mis, kan praten, dan wil ik alleen maar zeggen dat u zich helemaal niet hoeft te verwonderen, want dit is een grappig sprookje. En waarom zou een kater in een sprookje niet mogen praten? In een sprookje waarin zelfs een draak voorkomt. Een draak en drie koppen. Maar die zult u gauw genoeg leren kennen. Miauw. Mijn baas. Mijn, mijn bazinnetje. Dat zijn meneer Scharrel. En zijn enige dochter. Die zulke zachte handjes heeft. Die aardige lieve elsje. Haar. En ons allemaal staat een groot omheil te wachten. Het is bijna 400 jaar geleden dat er een draak in onze stad is komen wonen. Een draak die onze stad een belasting heeft opgelegd. De draak kiest namelijk ieder jaar een meisje uit. En wij geven haar aan de draak zonder een spier te vertrekken. Miauw. En hij neemt haar mee Daar is zijn hol. En wij zien haar nooit meer. Ze zeggen dat ze daar gaan van walging. En nou heeft die vervloekte draak net onze Elsje uitgekozen. Maar zo even is plotseling Lancelot opgedoken. Hij is de huiskamer binnengegaan. Juist op het ogenblik dat mijn baas Scharrel en de charmante Elsje teruggekomen zijn... Van een wandeling. En heer Lanselot zegt. Ik groet u, edele heer. En ook u, lieftallige jongvrouw. Gij behaagt mij. Zet u, o oh vriend, zo gij een reiziger zijt. Ik hou van reizigers omdat ik mijn leven lang niet buiten deze stad ben geweest. Van waar komt gij? Uit het zuiden. En hebt u onderweg veel avonturen beleefd? Meer dan mijn lief was. Bij ons kunt ge tot rust komen. Dit is een heel rustige stad. Bij ons gebeurt nooit iets. Neemt u mij niet kwalijk, ja. maar... Die drak dan. Oh, die. Wij zijn er al aan gewend. Hij woont al bijna 400 jaar bij ons. Maar ik heb gehoord dat uw dochter... Heer Rijsiger. Mijn naam is Lancelot. Heer Lancelot, valt het niet als een verwijt op, maar ik smeek u zwijg daarover. Waarom? Omdat er niks aan te doen valt. Wat, zegt u? Ja, daar valt niks aan te doen. We hebben alles heel goed doorgesproken. Maar neemt u mij niet kwalijk, heeft dan niemand geprobeerd met hem te vechten? De laatste 200 jaar niet, nee. Vroeger wel eens, af en toe. Maar hij heeft al zijn tegenstanders gedood. Hij is een geweldige strateg en een groot tacticus. Hij heeft vijf nagels in iedere klauw. Elk zo groot als een hertige wij. Ja. En nooit is de hele stad tegen hem opgetreden. Jazeker wel. Nou, en... Hij heeft de voorsteden verbrand... en de helft van de inwoners met zijn giftige adem waanzinnig gemaakt. Hij is een groot strijder. Wilt u niet bij ons blijven eten, heer Lancelot? Maar hij is ook goed. Goed? Oh ja. Hij heeft ons van de zigeuners bevrijd. Maar zigeuners zijn toch een heel goed volk. Het zijn geboren boeven. Het zit hun in het bloed. Ze zijn de vijanden van iedere maatschappelijke orde. Anders zou ze niet voortdurend rondtrekken. Ze stelen kinderen... En er is geen greintje dapperheid in hun liedjes. En dat heeft die druik jullie allemaal verteld. Hm. Wat eet hij ergens? Onze stad geeft hem iedere maand duizend koeien, tweeduizend schapen, vijfduizend kip en een kilo zout. In de zomer komen er nog een aantal groentebedden bij: asperges, sla, rode kool. Maar dan eten jullie het hem van het lijf. Zegt u dat wel? Maar we klagen niet. En daar komt bij: zolang hij hier is. Waagt geen andere draak het ons aan te vallen. Maar die anderen zijn toch allemaal al lang overwonnen? En als dat nou toevallig eens niet waar zou zijn? Ik verzeker u dat het beste antidraakwapen een eigen draak is. Maar laten we het nu over iets anders hebben. Goed. Weet u wat het klachtenboek is? Nee. Als je van hieruit vijf jaar reist, kom je bij de Zwarte berg. Daar is een reusachtige grot. En in die grot ligt een boek dat voor de helft vol geschreven is. Iedere dag komt er een bladzijde bij. Wie schrijft erin? De wereld. De bergen, het gras, de stenen, de bomen en de rivieren zien wat de mensen doen. Ze kennen alle misdaden en al het ongeluk van de mensen die zinloos moeten lijden. En voor wie is dat boek geschreven? Voor mij en enkele anderen die het bestaan van het boek kennen. En wij zijn vast besloten om deze klachten niet onbeantwoord te laten. Wij zijn het antwoord. Maar hoe dan? Wij helpen waar hulp nodig is. Zal ik u helpen? Maar, maar hoe dan? Ik daag de draak uit tot een tweegevecht. Nee, nee. Hij zal u doden. Dat bederft de laatste uren van mijn leven. Driemaal ben ik dodelijk gewond geweest. Ik zeg het nog eens. Ik daag de draak uit. Daar komt hij aan. Precies als de volgende fabel. Ja. Ik zei het toch al. Als je een lekker zacht en warm mandje hebt, kun je het beste maar een dutje doen en zwijgen. Bonjour. Beste mensen. Dag, lief Elsje. Oh, jullie hebben een gast. Wie is dat? Een uh, reiziger. Toch geen zigeuner? Nee, een reiziger. Hé, hey, zeg, reiziger. Wat zit je me aan te staren? Bent u de draak? Ja, ik ben de draak. Maar ik heb toch gehoord dat u drie koppen had. Een klauw aan uw poten. En ik dacht dat u zo groot was als een kaktoren. Ik heb vandaag mijn vrije dag... Meneer de Draak woont al zo lang onder de mensen dat hij soms in menselijke gedaante verschijnt en als een goede vriend bij ons op bezoek komt. Ja, zeker. Ik ben voor elk van jullie zelfs nog meer dan alleen maar een vriend. <laughs> Zulke gevoelens had je bij mij niet verwacht. Heb hm? eens antwoord. Hij is helemaal uit zijn doen, die schaf uit. Elsje? Ja, meneer de Draak. Geef eens een handje. Hm. Wat een heerlijk warm handje. lag eens een beetje tegen me, Eltje. Lief klein hekje. Zo is het goed. Wat zit je me eraan te staren, reiziger. Ik mag toch wel kijken. Dat mag je niet. Eet. 1, twee, drie, vooruit. Eet. Nee, dank je. Ik heb geen honger meer. En toch moet je eten. Waarom ben je eigenlijk hier gekomen? Om iets uit de weg te ruimen. Wat zeg je? Om wat uit de weg te ruimen? Jouw, zeg dat nog eens. Nee, nee, het was maar een grapje. Als u wilt, geef ik u nog een handje, meneer Drak. Wat? Drak, ik daag je uit tot een gevecht. En over de derde keer, ik daag je uit tot een gevecht. Hoor je me? Oh. Nou heeft hij een andere kop. Ja. Uw naam is Lancelot. De beroemde dolende ridder Lancelot is een voorvader van me. Een verstuk familie. Ik neem uw uitdaging aan. Waarom gaat u niet zitten? Rookt u. Ga, dank u. Weet u op wat voor een dag ik het levenslicht aanschouwd heb? Het moet een ongeluksdag geweest zijn. Op de dag van een verschrikkelijke veldslag. Precies op de dag waarop Attila zijn nederlaag leefde. Weet u hoeveel oorlogen daarvoor nodig waren? Het bloed stroomde over de aarde. En in de ochtendschemering groeiden onder de bomen reusachtige zwarte paddenstoelen uit de met bloed doordrenkte grond. En na hen ben ik er uit de voorschijn gekropen. Ik ben een kind van de oorlog. De oorlog. Dat ben ik. U bent tegen mij en dus bent u ook tegen de oorlog. Mijn leven lang vecht ik er tegen. In dat geval staat u een roemloos einde te wachten. Ik zal u dadelijk doden. Nu, hier, op deze plek. Elsje, breng eens een bezem. Waarvoor? Ik verpulver deze kerel zo dadelijk tot as. En jij veegt die as naar buiten. Waarom hebt u zo'n haast? Geef me tijd tot morgen. Ik zal een wapen uitzoeken en dan ontmoeten wij elkaar in het vrije veld. Waarom? Ook dat het volk niet kan denken dat u laf bent. Het volk krijgt er helemaal niks van te horen. En die twee hier zullen hun mond volhouden. Of niet soms. Houd. Waarom moet jij je mee? Ik ben archivaris. Wat heb ik met jouw betrekking te maken? En in mijn archief berust een oorkonde die u 382 jaar geleden ondertekend hebt. Nou, en? Uiteindelijk gaat het om mijn dochter, meneer de Draak. Dan is het toch vanzelfsprekende zaak dat ik... Niets zwetsen. Een ieder die u tot de strijd uitdaagt, is tot de dag van het tweegevecht volkomen veilig. Dat schrijft u zelf. En u bekrachtigt het met een eet en... De hele stad moet de man helpen die u uitdaagt en niemand wordt daarvoor gestraft. Ook dat hebt u onderheden verklaard. <laughs> 382 jaar geleden. <laughs> Toen was ik nog een sentimentele onervaren jongen. Maar die oorkonden... Hou op met je oorkondes. Nou is er iemand gevonden die probeert mijn kleine meid te redden. Vaderliefde, betekent dat dan niks meer? Ik protesteer. Nou goed dan. Dan ga ik dadelijk de hele boel hier gooien. En dan hoort de hele wereld dat u een lafaard bent. En van wie dan wel? Bijvoorbeeld van mij. Van Kater Mies. Aan iedereen, aan iedereen zal ik alles, alles vertellen. Hou waar het is... Morgen gaan we de vechten. Joao, ik wil. Ik, ik, ik. Waarom bent u het toch begonnen? Ik verwijten niks. Maar het is helemaal niet zo vreselijk om jong te sterven. Zelfs de bomen kreunen als je ze omhakt. En wat zou uw verloofde dan zeggen, Elsje? Weet u dat ik een verloofde heb? Dat voel je zo aan. Hebt u dan helemaal geen medelijden met hem? Maar de draak heeft Henk mijn verloofde om hem te troosten tot zijn privésecretaris benoemd. Oh? En de stad dan? Vindt u het niet erg dat u die verlaten moet? Maar juist voor haar eigen stad zou ze immers sterven. ...en neemt de stad uw offer zo zonder meer aan. Oh, nee. Nee. Nee, ik verdwijn op zondag en tot dinsdag is dan de hele stad in de rouw. Drie dagen lang zal niemand vlees eten. En bij de thee worden speciale kaakjes gepresenteerd... ...die als aandenken aan mij Elsje Kekkers heet. En dat is alles. De draak heeft jullie zielen verminkt... ...je bloed vergiftigd... ...en je gezichtsvermogen vertroebeld. Ik zal hem doden... Miauw, acht katervrienden en 48 van mijn kattenkinderen... zijn langs alle huizen gegaan om van de komende vechtpartij te vertellen. Ze zijn al onderweg hier naartoe. Allemaal komen ze bij mijn baas en voorop loopt de burgemeester. Miauw. Waar is de reiziger? Present. Wilt u in de eerste plaats een beetje zachter praten... en niet zulke abrupte gebaren maken... Ik heb het verschrikkelijk op mijn zenuwen. Als ik de draak dood, krijgt u het gemakkelijker. Gemakkelijker. <laughs> gemakkelijker. Meneer, ik smeek u maakt dat u wegkomt. Dat doe ik niet. Kijk dan eens uit het raam. Het patent van onze stad is hier gekomen om het u te vragen. Kom dichterbij, vrienden. Waarom lopen ze allemaal op hun tenen? Om mij niet zenuwachtig te maken. Waarde vrienden. Zeg tegen Lancelot wat jullie van hem willen. Nu dan. Eén, twee, drie. Donder op. Donder, op. Donder op. Wij moeten het allemaal niet zo ernstig optappen. En Lancelot doet dat ook helemaal niet. Lancelot blijft en zal tegen de draak in het strijdperk treden. Of die tegen hem. Dat is wel zeker. Ja. Goedenavond samen. Dag vader. goedenavond bij jongen. Jij komt zeker van je chef, die jou tot zijn privésecretaris heeft benoemd. Het gevecht gaat natuurlijk niet door. Kom jij met het bevel dat we Lancelot moeten opsluiten? Meneer de Draak beveelt het volgende. Ten eerste, het gevecht vindt morgen plaats. Ten tweede, Lancelot moet wapens krijgen. Ten derde, jullie moeten een beetje verstandiger zijn. Gefeliciteerd beste kerel. Ik ben gek geworden. Ik heb bevelen met om onder vier ogen te spreken. Natuurlijk, natuurlijk. Uiteindelijk waren jullie twee maar eens verloofd. Kom mee, heer Lancelot. Dag Elsje. Dag Henk. Verwacht jij dat Lancelot je red? Nee. En jij? Ik ook niet. Wat beveelt de draak me? Hij heeft mij bevorderd tegen je te zeggen dat je Lancelot moet doden als het zich een geschikte gelegenheid voordoet. Wat zeg je? Met een mes. Je hebt je mes. Het is vergiftigd. Ik wil niet. Als dat zo is, heeft de draak gezegd, zal hij al je vriendinnetjes halen. Goed, dan... Dus, uh, zeg maar dat ik mijn best zal doen. En verder heeft meneer de Traak gezegd dat ik moest zeggen dat iedere aarzeling als insubordinatie zal worden bestraft. De grote strijd is een heel andere nacht geweest dan andere, En niet alleen voor mij. Op dit ogenblik bijvoorbeeld... ontmoeten de burgemeester en zijn zoon Henk... de secretaris van de Traak... elkaar op het plein... in het centrum van de stad. Hoe staat het er bij jullie voor? Is de raadsvergadering al afgelopen? Hoe kom je daarbij? We hebben de hele nacht verhaald... en ik was drie keer zo schietsofreen... dat ze me in het dwangbuis hebben moeten doen... Dat zou je overigens nu wel eens voor me los kunnen maken. Zo. Dankjewel. Overigens, die goede oude draak is ook zenuwachtig. Het is niet waar. Ik weet het zeker. De hele nacht is die oude baas zonder zijn vleugels een ogenblik rust te gunnen. Ik weet niet waar naartoe allemaal gevlogen. Pas bij het aanbreken van de dag is hij weer opgedoken en hij stopt verschrikkelijk. Wat hij altijd doet als hij zich verschrikkelijke zorgen maakt. Nou ja, wel. Dat is niet zo mis. Ik weet in ieder geval dat hij aan de wet is gekomen dat Lancelot een beroepsheld is. Hij heeft staan vloeken, schreeuwen en jammeren. En toen heeft hij een heel wat bier gedronken en zijn vleugels weer uitgeslagen. En nou vliegt hij, ik weet niet waar, rond. Nee, maar dat, dat is... u dat verontrustend? Helemaal niet. Vader, moet u eens horen. U bent ouder dan ik. U hebt meer ervaring. Zeg eens, wat denkt u van het komende gevecht... Geef eens antwoord. Zou Lancelot soms kunnen... Hij zal overwinnen. Hij zal overwinnen, die goede oude draak van ons. Oh, wat, wat houd ik veel van hem. Ik, ik hou echt van hem. En dan wil ik er geen woord meer over zeggen. Daar dan, daar heb je mijn antwoord. Zoudt u nou werkelijk niet tegenover uw eigen zoon willen uitspreken wat u werkelijk denkt? Ik heb mijn verstand nog niet helemaal verloren... Heeft de draak jouw bevolen mij uit te horen? Maar vader... Oh jongen, je bent een prachtvent. Je hebt het gesprek heel goed gevoerd. Ik ben trots op je. Heb je je goed ingeprent wat ik geantwoord heb? Onze goede, oude, beste, allerliefste draak. Zo moet je het precies tegen hem zeggen. Goed, vader. Jij bent al een flinke spion. Er is een grote toekomst voor je weggelegd. Heb je geld nodig? Nee, voorlopig niet. Maar, nou moet u mij de waarheid zeggen. De waarheid? Ik spreek al zo lang niet meer de waarheid tegen mezelf, dat ik al helemaal niet meer weet hoe de waarheid eruit ziet. Hou nou op, jongen. Leven de draak. Nu moet je nog een heel klein vraagje beantwoorden. Heeft de draak werkelijk helemaal geen toebereidselen getroffen? Moeten wij hem niet... ...om zeep brengen. Wie? Nou, Lancelot, onze redden. Maar vader... Oh, wat zou dat zo erg gaan zijn? Zeg je niks? Goed, ik begrijp het al. Jij die hebt dienst. Overigens, daar komt hij juist aan met Elsje. Ah, staat u mij toe u eraan te herinneren... ...meneer de burgemeester... ...dat over enkele minuten de plechtige aanbieding... ...van de wapens aan de held zal plaatsvinden. Fout, neem me mee. Ik moet met Eltje spreken. Ah, Lancelot. De gemeenteraad wil weten welke wapens het beste bij u passen. Komt u maar mee. Eltje? Ja, Henk? Wat jammer dat er een wachter op de toren staat. Als die hogere macht het me niet verhindert, dan zou ik je nu omhelzen. En ik zou je een klap geven. Wat? En ik wilde je nog wel vragen of je met me wilt trouwen. Dat wil ik niet. Luister nou eens goed. Ik heb vol macht om je het volgende mee te delen. Als jij lief en gehoorzaam bent en Lancelot om zeep helpt, dan laat de draak jou vrij. Nee, laat me uitspreken. In jouw plaats zal er een ander meisje uit het lagere volk gekozen worden. Die stond toch al op de nominatie voor een van de volgende jaren. Hij is bang geworden. Gisteren stond hij te dreigen en vandaag weer hij dit. Hij is een stijfkop, maar geen lafaard. Ik heb dat allemaal bij hem bereikt. Jij? Yeah. Ik. Ik ben de ware bedwinger van de draak, als je het dan weten wilt. Ik heb alleen maar op een geschikte gelegenheid gewacht. En ik heb niet voor niets gewacht. Ik ben toch niet zo suf dat ik jou aan iemand anders afsta, wie je dan ook is. Ik geloof je niet. Bovendien ben ik niet in staat om iemand te doden. Maar het mes hangt toch maar aan je gordel. Ik ga nou andere kleren aantrekken en jij gaat het bevel uitvoeren. Voor jou en voor mij. Het hele leven ligt voor ons. Denk daar goed aan, mijn kleine schattenbout. Denk daar goed aan. Ik wil niet. Ik wil gelukkig zijn. Jazeker. Het mes heb ik meegenomen om mezelf te doden. Elsie. Oh, heer Lancelot. Komt u uit de vergadering? Ze hebben me geld aangeboden als ik wil afzien van het gevecht. En wat hebt u geantwoord? Ik heb geantwoord, jullie zijn arme domkoppen. Geloof jij dat ik je bevrijden zal? Nee. Daarmee beledig je me niet. En hoe aardig ik je vind, zal wel blijken. De vergadering is afgelopen, heer Lancelot. Het besluit ten aanzien van die wapens is genomen. Neemt u het ons niet kwalijk. Heb meedleiden met onze arme moordenaars, heer Lancelot. Stelt u zich op, mijn heren. Stelt u zich op. Vlug, vlug. Uwe majesteit. Komt die nog? of komt die niet? Henk van Jongen, dat moet jij toch weten? Begin maar vast. Majesteit. Betroffen en ontroerd door het vertrouwen dat Uwe Majesteit ons schenkt door de toestemming om zulke belangrijke besluiten te nemen, verzoeken wij Uwe Majesteit eerbiedig de zetel van de Erevoorzitter te willen innemen. Wij verzoeken het één keer. Wij verzoeken het voor de tweede keer. Wij verzoeken het ten derde malen. Wij beginnen alleen. Ik verklaar de vergadering voor geopend. Breng de wapens voor Lancelot hier. Maar dat is een scheerbekkig. Ja, dat hadden we als helm gedacht. Het koperkommetje is als schild bedoeld. Nee, wordt u maar niet ongerust. Een lans krijgt u ook. Hier, dit stuk papier krijgt u als bevestiging dat de lans inderdaad in reparatie is, wat door handtekening en zegel gewaarwerkt is. U hoeft dat tijdens het gevecht alleen maar aan de draak te laten zien en dan komt alles wel in orde. Dat is alles. De vergadering is gesloten. Stilte! En de majesteit komt val van kop het plein opgestuurd. Majesteit, in de mij toevertrouwde gemeenteraad is niets gebeurd. En wat de politie betreft. Verdwijn! Verdwijn, Verdwijn allemaal! Behalve de, de vreemdeling. Hoe voelt u zich? Uitstekend! Dank u. En die dingen hier op de grond, zijn dat uw wapen? Uw wapen? wapen. <laughs> Dat zijn Dat nou zijn mijn, mensen. mijn mensen. Wat een schafhuijten. <laughs> Zo heb Zo ik ze gemaakt. gemaakt. Ja, en toch zijn het mensen. Alleen maar uiterlijk. Als je eens onder een hersentand zou kunnen kijken, dan zou die je de rilling over de rug lopen. De ziel van de mens, mijn waarde, is erg taai. Als je het lichaam in tweeën hakt, is de mens dood. Maar als je zijn ziel in tweeën scheurt, wordt hij alleen nog maar gehoorzamer en verder niet. Zielen zonder armen, zonder benen, zielen van slaven, van likkers, vertwijfelde zielen zijn het. Weet je waarom de burgemeester steeds doet of hij gek is? Om te verbergen dat hij helemaal geen ziel heeft? Verscheur de zielen. Veile zielen, verbrande zielen, dode zielen. En dat in mijn stad. Het is alleen jammer dat ze onzichtbaar zijn. Dat is dan maar goed voor u. Hoezo? De mensen zouden schrikken als ze met eigen ogen konden zien wat u van hun zielen gemaakt hebt. Ze zouden de dood verkiezen en de vernedering niet langer dragen. En wie zou de draak dan aan eten helpen? Wel, alle duivels, Misschien hebt u gelijk. Nou, zullen we beginnen? Tot u dienst. Neem dan eerst nog afscheid van het meisje waarvoor u gaat sterven. Hé, hey, Henk. breng uiltjes hier. Hoe vindt u het meisje dat ik uitgezocht heb? Geweldig. Ik ook. Een geweldig meisje. Een gehoorzaam meisje. Wil je nu afscheid nemen van heer Lancelot, mijn liefje? Zoals u beveelt, meneer de Draak. Ik beveel het. Heer Lancelot. Ik heb bevel om afscheid van u te nemen. Goed, Elsie. Laten we voor alle zekerheid afscheid nemen. Het zal een hard gevecht zijn. Je weet nooit wat er gebeuren kan. Tot afscheid... Zou ik dit tegen je willen zeggen? Elsie? Ik hou van je. Van mij? Ja. Ik hou van je. Voor jou zou ik bereid zijn om de draak naar mijn blote handen te vugen. Niemand op de hele wereld is mij zoveel waard als jij. Ik zou hier weg willen, mijn. We zouden samen door de bossen en over de bergen trekken. Ik zou zorgen dat je een paard kreeg met een zadel waarop je nooit moe zou kunnen worden. En ik zou ernaast lopen en al door naar je kijken. En geen mens op de wereld zou dwagen jou iets te doen. je, wat is het? Harry? Een geweldig Ach, meisje zegt maar nu moet je me ook zoenen. Elsje, waarom haal je? Wij zullen gelukkig worden. Jij en ik. Niemand heeft nog ooit zo tegen me gesproken, lieveling. Ik hou van je. Ik hou van je. Daar, gaan jullie nog lang zo door? Het me wel tortelduiven. Nu moet je me loslaten, lieveling. Zie je dit mes? De draak heeft me bevolen om je met dit mes hier neer te steken. Kijk. En u, meneer de draak? U moet ook kijken. Ik gooi het in de put. Kijk maar. Waar haal jij je luf vandaan om mijn bevel? Geloof je soms dat ik me nog laat uitkafferen nadat hij me gekust heeft? Hij gaat je doodmaken. Dat is de zuivere waarheid. Meneer de Drak. Nou, goed dan. Dan zullen we wel moeten vechten. Henk, laat deze juffrouw door de wacht naar buiten brengen en streng bewaken. Niemand mag haar bezoeken. Ik kom je wel halen. Kom Henk, smeer mijn klauwen in met gif. Lancelot, jij blijft hier staan en je wacht op mij. Ik zeg niet wanneer ik begin. Een echte oorlog begint plotseling. Begrijp je? Nu verdwijnt hij. Achter een reusachtige ijzeren poort die op het plein staat. Ja. Voor heer Landslot is nu het ogenblik gekomen waarop hij naar rechts zou moeten kijken. Rechts van hem bevindt zich namelijk een stofwolk. Stofwolken ontstaan bijvoorbeeld als vijf mensen gelijktijdig proberen om een koppige ezel van zijn plaatsen trekken. En dat is het nu juist wat er op dit ogenblik gebeurt. En nu hebben de vijf ezeldrijvers Lancelot bereikt. Wees gegroet, heer Lancelot. Wij zijn vrienden, heer Lancelot. Wij zijn tapijtwevers, heer Lancelot. Wij hebben al veel tapijten geweven, heer Lancelot. Maar het allerbeste hebben we vannacht voor u gemaakt. Wat een prachtig tapijt. Ja, dat is een eerste klas tapijt. Dubbel geweven. Wol met zijde en de kleuren, een geheim recept. Maar het geheim van dit tapijt zit niet in de wol. En ook niet in de zijde. En ook niet in de kleuren. Het is een vliegend tapijt. Hier, neem het maar. Prachtig. Dank je wel. Win er mee en vier je overwinning. Onze grootvaders hebben al naar je uitgekeken. ...en op je gedacht. onze grootvaders hebben gewacht. En wij maken het tenslotte mee. Ik dank jullie wel. Wees gegroet, meneer. Ik ben hoeden en mutsenmaker. Ik maak de mooiste hoeden en mutsen van de wereld. Ik ben erg beroemd in deze stad. Ik heb de hele nacht mijn best gedaan... ...en iets voor u gemaakt. Maar waarom? Dit is een toverhoed die u onzichtbaar maakt. Hier. Schitterend. Dank je wel. Hier, heer Lancelot. De hele nacht hebben we gesmeed. Dat was geen kleinigheid. Een zwaardere lans van het beste staal. Hier zijn ze. Wat ben ik jullie dankbaar? Ik ben meester instrumentmaker. U zult geen hand vrij hebben omdat u met het zwaard en met de lans moet vechten, maar dit instrument speelt vanzelf. Het zal spelen als het nodig is en het zal zwijgen als het nodig is. Hier is het. Ik dank jullie allemaal zeer, mijn vrienden. Hij heeft zich verstopt, majesteit. Wie heeft het gewaagd mij een klap te geven? Ik wou hem Maar ik zie je niet. Tijd om dek moeten zoeken. Anders verandert ik mijn vijftien nog. Ik heb zo het gevoel dat die oude haket uit zijn humeur is. En het volk staat op het plein in de stegen voor de ramen zijn ogen uit te kijken door beroepen glaasjes om te zien hoe meneer de draak zijn staart intrekt en als een komet langs de hemel schiet. Miauw! Luister naar mij! Om oogziekten te vermijden. En enkel en alleen daarom is het verboden om naar de lucht te kijken. Wat er hoog in de lucht gebeurt, zal door de privé-secretaris van de draak bekendgemaakt worden. Bekendmaking van het stadsbestuur. De strijd zatert zijn einde. De tegenstander heeft zijn zwaarte verloren. In het vliegende tapijt is een grond ontdekt die met onwaarschijnlijke snelheid het vliegvermogen van de vijand teniet doet. Dat is een kop minder. Bekendmaking van het stadsbestuur. De verzwakte landselot heeft alles verloren en is gedeeltelijk gevangen genomen. De resterende delen bieden verwacht meer stand. Verder heeft meneer de draak op gezondheidsredenen één kop vrijgesteld van militaire dienst en met tot nu toe al opgestuurd. Samenvatting van de gebeurtenissen. Waarom zijn twee koppen in de grond van de dag meer dan drie? Twee koppen zitten op twee handen. Dat zijn er samen vier. Daar gaat het tweede. Opvallen. Maar vader, u lacht en wrijft in uw handen. Ach, jongen, helemaal vanzelf is mij de wacht in de handen gevallen. Laten we gaan en de eerste verordening opstellen. Het belangrijkste is dat we nu doen alsof er niets gebeurd is. Laten we geen tijd verliezen. Kom mee, jongen. Lancelot. Mijn enige troost is dat ik je verbrande zielen nalaat. Door zeefde zielen. Dode zielen. Lancelot. De enige mens. Die bij me is. Is hij. Die mij bedoond heeft. Het. Is. Gelopen. Nu is hij dood, maar ook ik ben dodelijk gewond. Elsje, ik heb hem overwonnen, maar jij hebt gelijk gekregen. Wij zullen elkaar nooit kunnen weerzien. Ik voel. ...dat ik ga sterven. Alle anderen hebben zich verstopt. Maar nu komen ze in hun huizen heel langzaam tot zichzelf. Waarom, fluisteren ze, waarom hebben we dat monster onderhouden? Waarom sterven voor ons nu een mens op het plein? Ja, zo fluisteren ze nu in ieder huis... In iedere kamer. Ik hoor het. Hoor jij het ook, Elsje? Ik sterf dus niet voor niets. wel, Elsje. Ik wist dat ik tot aan het eind van mijn leven van jou zou houden. Alleen niet willen geloven dat dat einde zo snel zou komen. Vaarwel, jullie mensen, luister. Het is mogelijk dat weduwe en wezen niet verdrukt worden. Het is mogelijk dat je medelijden met elkaar hebt. Ik verzeker jullie dat dat de waarheid is. De zuivere waarheid. De zuiverste waarheid die er op aarde bestaat. Dat is alles wat ik te zeggen heb. Een jaar geleden stond hier Lancelot op zijn zwaard geleund, doodsbleek naast de rode drakenkoppen... en glimlachte tegen mij om mij niet treurig te maken. Mou. En toen riep ik mijn vriend de ezel. En die bracht de zwaargronde Lancelot door de lege stegen buiten onze stad op pad naar de bergen. En toen onderweg zijn hart steeds zwakker klopte, keerde ik terug naar huis. Omdat ik wilde dat Elsje nog afscheid van hem zou nemen, voordat hij hem zouden begraven... Maar die koppige ezel is blijkbaar verder gesukt. Met de stervende landslot op zijn rug. En we hebben nooit meer iets van hem gehoord. 1, 2, 3. Leven van de vaak. 1, 2, 3. Heel onze heer. 1, 2, 3. We zijn zo gelukkig. Je, je kunt gewoon niet zeggen. Bogelu. o gé, onze roemrijke bevrijder. Precies een jaar geleden werd die vervloekte, onsympathieke, stomzinnige, afschuwelijke schooier. De draak door u vernietigd. Sinds dat ogenblik gaat het ons heel goed. Stop, beste mensen. De klemtoon moet meer op het heil liggen. Sinds die tijd gaat het ons heel goed. Nee, nee, nee, nee, nee, zo niet. Je moet de E niet zo lang aanhouden. Dat klinkt ook weer niet goed. Uh, sinds... Die tijd gaat het ons heel goed. Heel goed, zelfs precies goed. En nu nog iets gewoon menselijks, iets vrolijks, dankbaars. Mm. Ja. Zelfs de vogelen fluiten vrolijk. Uh. Weg zijn ongeluk en smart. Het geluk woont in ons hart. de wiet, Hoe dan? Ja? Zelfs de vogelen fluiten vrolijk. De weg zijn ongeluk en Maar Het geluk woont in ons hart. Wiener, wie, wie wiener, hoera. Dat fluiten moet niet al te lamlendig klinken, anders zou jullie het fluiten nog wel eens kunnen vergaan. Zijn de andere onderdelen gerepeteerd? Ja, uh, yes, ik heb hem gebeesten. Dus. Goed. Dadelijk zal nu de overwinnaar van de draak, de president van onze vrije stad, voor jullie verschijnen. Vergeet dus niet om duidelijk te spreken en bovendien nog met vuur en humaan. Democratisch. Majesteit, meneer de president van deze vrije stad. Tijdens mijn ambtsperiode is er niets bijzonders gebeurd. Tien burgers van deze stad zijn zo waanzinnig... Langzaam voluk. alsjeblieft, langzaam, meneer. heren. Dagburgemeester, burgemeester, wie zijn dat allemaal? Nou, wat willen jullie? Twee, twee, twee, Leven de overwinnaar van de draak! Twee, twee, twee, Leven onze heerser. Stop, stop, stop, stop, genoeg. Ik dank jullie wel. Jullie zullen vandaag mijn gasten zijn. Ik weet wat jullie willen zeggen. Ga nu en kom dan op de bruiloft. We zullen samen feest vieren. De boze droom is voorbij. Nu gaan we een vrolijk leven beginnen, nietwaar? Hoera! Hoera! Hoera! hoera, hoera. hoera. Weet je nog hoe ik onder het regime van die vervloekte draak was? Ik was een zieke. Ja, ik was bijna gek. En nu... Henk, laat de hieruit en laat de sipier bij me komen. En wacht buiten. Kom mee de is En? Hoe staan de zaken naar voren in de gevangenis? Ze zitten. En hoe gaat het er van vroeger plaatsvervanger? Slecht. Mooi. En wat doet hij? Hij kruipt tegen de muren op van ellenden en houdt. Net goed. En de tapijtwevers? die aan die landslot het vliegende tapijt geleverd hebben? Die zitten op verschillende verdiepingen en vervelen zich. Ze Zijn ze magerder geworden? Bij mij wordt iedereen mager. En de smid? Die heeft de tralies doorgeveild. We hebben hem nu van diamant moeten laten maken. Goed zo, Kosten nog moeite sparen. En de hoedemager? Die maakt toverhoedjes voor de muizen, zodat de katten ze niet kunnen zien. En de muzikant zit zo melancholiek te zingen, dat ik mijn oren moet dichtstoppen met was als ik hem hoor. En... Wat is er aan de hand in de stad? Nou? Het is rustig, maar er wordt geschreven. Wat wordt er geschreven? Ze kalken de letter L op de muren. Dat betekent Lanselot. Dat betekent liefde. Dus ik moet die lui die dat kalken niet opsluiten? Waarom niet? Allemaal opsluiten. Maar het zijn er een heleboel. Rare mensen toch. Maar je hebt toch niets nieuws gehoord over die Lanselot? Hij is spoorloos verdwenen. Hij bestaat niet meer. Heer Ik moet dringend met de president spreken. Begrijp nou toch eens, burgemeester, het is erg dringend. De vader van de gelukkige bruid, archivaris Scharrel, wil u dringend spreken, vader. Dat komt net goed uit. Meneer, meneer de president. Ah, meneer Scharrel. Kent u de cipier die er net wegging? Oppervlakkig, excellentie. Heel oppervlakkig. Hm, ah, dat doet er niet toe. Misschien zult u nog wel eens nader leren kennen... U en Elsje weten immers wel van de plakaten die overal aangebracht zijn... dat uw dochter vandaag gaat trouwen. Ja, excellentie, dat weten we. Wij staatsvlier hebben geen tijd om met bloemen en verliefde praatjes... een aanzoek te komen doen. Wij vragen niet, wij bevelen door dood eenvoudig. Is Elsje gelukkig? Nee, uh, ik weet bijna niet meer wat ik moet doen. Ik... Wat ondankbaar. Ik heb de draak gedood. Vindt u mij niet kwalijk, excellentie, maar dat mag ik niet te geloven. Gelooft u het me rustig? Op mijn woord van eer en kan het niet. Hij wil het eenvoudig niet. Hij zou graag de prijs willen opdrijven. Goed. Ik bied u de positie van eerste plaatsvervanger aan. Een dienstwoning vlakbij het park, 53 kamers, alle ramen op het zuiden en een fantastisch salaris. Dat is het. Gaat u akkoord? Nee. Wij willen maar één ding. Dat u ons met rust laat, excellentie. Met rust laten? Huh. Wat denkt u eigenlijk wel? De overwinnaar van de draak wil met het hem geredde meisje trouwen. Dat is toch zo duidelijk als wat. Hoe komt het dat u dat niet begrijpt? Ik ben een beleefde oude man en ik zou het u hier niet zo recht in uw gezicht willen zeggen. Maar ik zeg het toch. Elsje zal dit huwelijk niet overleven. Dit huwelijk betekent een groot ongeluk voor ons. Meer dan ik u geboden heb krijgt u niet. Dat huwelijk vindt plaats. Vertelt u dat maar aan uw dochter. En nu ingerukt Mars. Wij sturen zo dadelijk een koets naar uw huis. U zult uw dochter hier naartoe brengen en laat er vooral niets misgaan. Maak dat je wegkomt. Nou Henk, alles loopt gesmeerd. Er is geen wolkje aan de lucht. En die letter L, oh, laat ze maar kalken. Het bevredigt ze en het schaadt ons niet. Kijk eens of die stoel leeg is. <laughs> mijn vader, er is hier niemand. Lach niet, met een toverhoed kun je overal komen. Maar nu, mijn beste jongen, we zullen we nog vlug onze zaken even regelen. Jij hebt schulden bij mij. Je hebt drie lakijen van me omgekocht om mij te bespioneren. Ik heb ze uit mijn eigen portemonnee nog eens 500 taalders gegeven. opdat dat ze jou alleen maar overbrieven wat ik goed vind. En daarhalve ben jij mij 500 taalders schuldig. Papa's oogappeltje. En ik heb hun, toen ik dat merkte, nog eens 600 taalders gegeven. En ik, toen ik dat merkte, nog eens duizend. Klein, klein kleutertje. En halve is mijn saldo positief. En je hoeft ze niets meer te geven, want door dit salaris zijn ze helemaal gedemoraliseerd. Weet je wat? Laten we elkaar toch eenvoudig zo bespioneren als het tussen vader en zoon in één familie hoort. Direct, zonder buitenstaanders. Wat kunnen we niet een geld besparen? Maar wat betekent geld nou, vader? Ja, dat is ook wel waar. Een doodshemd heb geen zakkie. Dat komt aan. Ons liedje is gekomen, zie je wel. Macht is toch iets waarmee niets anders te vergelijken valt. Jij moet hem ondervragen. Waarom? Ze is de laatste dagen zo zwijgzaam. Misschien weet ze waar hij is. Die, die Lancelot. Ondervraag voorzichtig. Ik luister hier achter het gordijn zonder dat zij het weet. Goed. Dag, Elsje. Je wordt met de dag mooier. En helemaal in het fluweel. Archivaris, wilt u alsjeblieft u buiten wachten? Ga hier eens zitten, Elsje. Ik wilde al lang eens met je spreken. Alleen heel vriendschappelijk en openhartig. Waarom blijf je zwijgen? Op mijn manier voel ik toch erg veel voor je. Zeg toch eens wat? Wat dan? Wat je maar wilt. Ik weet het niet. Ik wil niet. Nou, dat kan niet. Vandaag trouw je toch? Ach, Elsje. Weer moet ik aan het kortste eind trekken. Maar de overwinnaar van de draak is nou eenmaal de overwinnaar. Luister je wel? Nee. Arm, klein zusje. Wat jammer dat de Lanslot verdwenen is, spoorloos verdwenen. Is er dan helemaal geen hoop meer dat hij nog terugkomt? Hij... Hij komt niet terug. Oh, zo mag je niet denken. Ik heb zo het gevoel dat we hem nog wel eens zullen zien. Nee. Ik weet het zeker. Ik weet wat er met Lancelot aan de hand is. Weet jij het? En heb je het tegen niemand gezegd? Hij Hij is dood. Dood? De kater was bij hem toen hij op sterven lag. De kater heeft me alles verteld. Hij is dus dood, die arme stakker. Nou, dat is immers alles in orde. Dan hoef ik nu voor helemaal voor niemand meer bang te zijn. Dankjewel, oudje. Nu is het een echte feestdag. Wie zou er nu nog kunnen wagen om te beweren dat ik de draak niet gedood heb? Nou, wie? Heeft hij ons afgeluisterd? Natuurlijk. Oh, vader. Vader! Muziek Kom nu Elsje, de bruiloftsgasten arriveren, stipt op tijd Kijk toch eens naar buiten De paarden zijn versierd met linten en de koetsen met de hantaren. Glimt toch eens vriendelijk Elsje De president van deze vrije stad zal je in zijn armen nemen Wees ook eens een beetje blij Hé hey, jullie daar hoop We gaan nog niet aan tafel, nog één minuut Elsje geef nu eens een handje het is je handje warm, glimlach toch eens tegen me, Elsje. Lief klein heksje van me. Is alles klaar, Henk? Jazeker, excellentie. Doe dan wat je doen moet. Een jaar geleden daagde een zelfverzekerde oplichter de vervloekte draak uit tot een tweegevecht. Een speciale commissie stelde het volgende vast. Deze om het leven gekomen brutale kerel prikkelde het om het leven gekomen monster alleen maar... En verwond het slechte oppervlakkig. Toen stortte onze toenmalige burgemeester, die nu president van deze vrije stad is, zich op heldhaftige wijze op de draak en doodde hem, en wel volledig, waarbij hij een uitzonderlijke dapperheid ten oh, oh, oh. Het onkruid oh, oh, oh. in een onmenselijke slavernij werd met wortel en tak uit de bodem van ons maatschappelijk leven gerukt. Oh, oh, oh. De dankbare stad besloot het volgende. Aangezien wij aan het vervloekte monster onze mooiste meisjes hebben gegeven, kunnen wij dit toch aan deze eenvoudige en oprechte man, onze dierbare redder des vaderlands, niet onthouden. Orgelmuziek, bruiloftmars. klerken schrijft. Mevrouw de Gom, zijt gij bereid het meisje tot uw wettige echtgenoten aan te nemen? hebben onze stap, ben ik alles bereid. Oh. En gij, jonge dame, zijt natuurlijk bereid. Nee. Jawel. Zo, klerken, notuleer. Zij is bereid. het is dus dat op te schrijven? Dan ruk ik dat blad uit het boek en verscheur het. Klerken, schrijf op. Het huwelijk is voltrokken. Niet open doen, klerken, vrij. Hek, kom eens hier. De deur gaat open. Hij, hij, hij is het. Onzin. Wie Lancelot. Hij heeft zijn toverhoed op. Hij staat naast ons. Hij hoort wat we zeggen. Zijn zwaar zweeft boven mijn hoofd. Muziek! Let heb er niet is gebeurd. Wat ook gebeurt. Dat kan ons redden. Kijk toch eens. Hij heeft zijn toverhoed afgezet. Uh, goedendag. Dat, dat hadden wij niet verwacht. We wilden juist een heel intiem familiefeestje. Maar wat is er? Waarom zegt u niks? Dag, Elsje. Lancelot. Lancelot, ben je het echt? Ja, Elsje. Vader, hij is gekomen. Net zoals op die avond. En juist op het ogenblik toen wij beiden dachten dat er niets meer overbleef dan in stilte te sterven. Oh, Lancelot. Dus je houdt nog steeds van Oh, hoe dikwijls heb ik ervan getroond Dat je zou binnenkomen en vragen. Elfje, je houdt nog steeds van me. En ik antwoordde ja. Lanselot, waar was je toch zo lang? Ver, ver weg. In de zwarte bergen. Ik was dodelijk gewond. Maar de vrouw van een houtsnijder heeft me verzorgd. En in mijn koortsdromen heb ik steeds jouw naam genoemd, Elsje. Je hebt dus naar mij verlangd. Net zoals ik naar jou. O, Lancelot, ze hebben me hier zo gekweld. Wie bedoel je? Dat is toch onmogelijk. Waarom heb je een klacht bij ons ingediend? We zouden dadelijk passende maatregelen genomen hebben. Ik weet alles, Elsje. In de Zwarte Bergen is een reusachtige grot en in die grot ligt het klachtenboek. Bladzijde na bladzijde is volgeschreven. Alle misdaden en al het ongeluk van diegenen die onschuldig lijden staan erin. Hé, hey, jullie daar. Moordenaars, beweeg je niet. Waarom doet u opeens zo onvriendelijk? Omdat ik niet meer dezelfde ben die ik een jaar geleden was. Ik heb jullie bevrijd. En wat hebben jullie gedaan? Als u ontevreden over me bent. Nou, dan ga ik met pensioen. U gaat niks. Heel juist. U kunt zich gewoon niet voorstellen hoe die man zich zee dat u weg was gedragen heeft. Ja, ik kan u een lijst van zijn misdaden laten zien die nog niet in het klachtenboek staan, omdat hij ze alleen nog maar van plan was. Hou jij je mond. Neemt u me niet kwalijk, het is me van kindbeen af zo geleerd. Allemaal is het geleerd om zo te zijn. Waarom ben jij de beste leerling geweest, ellendeling? Laten we gaan, vader. Hij begint te schelden. Heb het hart niet dat je je verroert. Ik ben al een maand hier, Elsje. ochtends heel vroeg kwam ik bij je met een toverhoed op. En dan kust ik je zachtjes om je niet wakker te maken. En dan ging de stad in en liep wat rond. En daar zag ik allerlei verschrikkelijke dingen. Ik zag hoe de tuinman het leeuwenbekje leerde levende president te roepen. Hé, hey, vrienden! Ezel drijven naar de gevangenis! Komen jullie nu eens binnen? Ook jullie hebben mij diep teleurgesteld. Waarom hebben jullie je eronder laten krijgen? Jullie zijn er met zoveel. Ze hebben ons niet tot bezinning laten komen. Arresteer deze mannen. De burgemeester en de president. Ik heb zelf de tralies gecontroleerd. Ze zitten goed vast. Ik heb narrenkoppen voor jullie genaaid. Zet ze maar op! Ik heb de Mercel een viool van zwart brood gekneed en snaren van spinnenwebben gemaakt. Hij klinkt niet erg vrolijk, maar dat is jullie eigen schuld. Ga er maar heen, poppetje erin, kastje goed dicht. Maar dat is toch onzin, dat is helemaal verkeerd. Dat gaat toch zomaar niet? Dat is onmenselijk. Ik protesteer! Protest, protest, protest! protest. Ik ben niet meer dezelfde die ik vroeger was. Ik hou alleen nog maar meer van je. Een jaar geleden heb ik je beloofd om met je weg te gaan. Ja, Lancelot, dat heb je. Ik geloof dat we nu niet weg mogen gaan. Dat doet er niet toe. Ik geloof dat ik nog een heleboel pietenpeuterige werk te doen heb. Erger dan jury. In elk van deze mensen moet de draak gedood worden. U heeft geluisterd naar De Draak, een hoorspel van Jevgeny Schwartz in de regie van Jan Dechter.